Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. De ambassadeurs van de 28 NAVO-landen praten vandaag in Brussel... over het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië. Turkije wil dat de andere NAVO-landen helpen met de verdediging. De Turkse vicepremier zei dat zijn land zich zal beroepen... op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Dat houdt in dat een aanval op een NAVO-land wordt opgevat... als een aanval op het hele bondgenootschap. Alle 28 lidstaten moeten daar dan wel mee instemmen. Vrijdag schoot Syrië een Turkse F4-straaljager uit de lucht. Volgens Turkije testte het onbewapende toestel nieuwe apparatuur. Wel zou het kort voordat het werd neergehaald... in Syrië's luchtruim zijn geweest. Syrië zegt dat het toestel is neergeschoten op het moment... dat het boven Syrische territoriale wateren vloog. Kredietbeoordelaar Moedis heeft de waardering... van 28 Spaanse banken verlaagd. In sommige gevallen met vier stappen tegelijk. Door de verlaging wordt het voor de banken mogelijk duurder... om geld te lenen. Spanje vroeg gisteren officieel Europese financiële steun aan voor de banken. Onder meer dat verzoek is reden voor de verlaging. Het Maakt volgens Moody's duidelijk dat de Spaanse regering niet meer in staat is om zelfstandig de bankensector te helpen. Het is de tweede keer binnen zes weken dat Moody's de Spaanse banken afwaardeert. Berichten over zo'n stap leiden er gisteren toe dat de beurzen in het rood sloten. Een van de meest gezochte criminelen van het land is in Amsterdam door een arrestatieteam aangehouden. Dat melden bronnen aan de NOS. Karim El Mahdi, die een tijdje op de nationale opsporingslijst stond, wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval op de Rabobank in Driebergen. De Utrechtse politie wil de aanhouding van El Mahdi bevestigen nog ontkennen. Later wordt er meer bekendgemaakt. Het weer, opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. En het wordt een graad of 9. Overdag wolkenvelden en zonnige periode. Blijft droog vandaag. Het wordt vanmiddag 17 graden op de Wadden. 22 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Renze Klamer. Goedemorgen, het is twee minuten over vijf... en u luistert naar het laatste uur van het programma Dit is de Nacht. Eerst hebben we muziek en om half zes hebben we dan de rubriek Focus op de wereld. Daarin bel ik met iemand uit Mongolië en iemand uit Nepal vandaag. Heel eind uh, over de wereld. En uh, dan praat ik met u over wat ze daar doen, wat de politieke situatie daar is... Dat allemaal later, maar eerst gaan we luisteren naar een nummer dat veel gedraaid werd in uh, eind jaren 90 in Groot-Brittannië, toen daar de Iron Lady Margaret Thatcher aftrad. Last Met, there she goes. Secretly Sleeping van Jori Zwart. Nou, je hoeft het niet uh, secretly te doen... Hè, want het is uh, acht minuten over vijf... dus als u nu slaapt, dat is nog helemaal prima. En als u luistert, is dat ook gezellig. Het uh, volgende nummer... dat uh, gaat over een, uh, over een jongetje. Uh, die krijgt een zusje. En uh, vervolgens... gebeurt er waar elk kind bang voor is. Hij wordt volledig genegeerd... door zijn ouders. Alle aandacht gaat... naar het zusje toe. Het is uh, ja, uitgebracht door Andrew Gold... en hij beweert... Hij beweert dat het niet over hemzelf gaat. Maar of dat echt zo is, ik weet het niet. Andrew Gold met A Lonely Boy.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 Van Steve Winwood daarvoor hoorde je John Mayer en Taylor Swift met Half of My Heart. Je kan het nummer wel weer ook kennen van die bekende remake van uh, ja, een beetje dance. Een nummer is dat van de laatste tijd. Um, straks praat ik in focus op de wereld met uh, iemand uit Mongolië en iemand uit Nepal. In beide landen interessante politieke situatie met, uh, met verkiezingen in, in Mongolië en uh, grondwetwijzigingen in Nepal, uh, of een gebrek eraan eigenlijk. Uh, maar eerst gaan we nog even luisteren naar, uh, naar een nummer van Raccoon. En daarvoor, en dat is nu, naar New World Sam. Misschien kent u ze niet. Het is een uh, beetje een, uh, ja, een soul, ja, soul, pop, funk-achtig bandje. Het zijn uh, een paar mannen van, uh, wat zal het zijn, ergens in de 40, 50. Echt ontzettend strak als ze live moeten spelen. Ik heb ze een paar keer uh, mogen aanschouwen. En uh, ja, hier met het nummer Today uit 2012 voor u. light of the world hope for all men you never let me down i can't believe you call me your friend it's turned my whole life around but still it's hard to let go of the Don't make it better You let the fire burn all night here, yeah, all night The front door was open I left my keys in I guess I've been lucky all my life Now she's so fed up with my easiness I won't get any tonight gave my love away, I sure don't know why you took the bait, maybe the balance leaned to its loving a bit more than it did to hating me, I apologize for everything, for all the times I've done you wrong. I gathered all my dreams around you, hope you'll put them with your own, where they belong. Lucky All My Life van Raccoon. Ja, zit ik u net te vertellen dat New World Sun, zo'n strakke band... is uh, voor met zo'n pop en zet er toch een nummer in. Dat is langzaam. Nou, ik kan u vertellen, ze zijn echt heel erg strak. Als u op internet wat meer van de muziek opzoekt... dan uh, zult u dat zelf ook ervaren. Het is uh, twee minuten voor half zes. En uh, nou, dat is twee minuten eerder dan gebruikelijk. Maar waarom ook niet? We beginnen met de rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. In Focus op de Wereld spreek ik vandaag als eerste met Nico Smit uit Nepal. Nico, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Is het voor jou ook goedemorgen? goedemorgen? Het is hier nog steeds morgen. Het is kwart over negen. Kwart over negen, kijk, dat is al gewoon ja. tijd waarop je normaal gesproken ook wakker bent. Ja, ja inderdaad. Kijk, hey, uh, Nepal, uh, Kathmandu, dat is de plek waar jij zit daar. Dat klopt. Het is een uh, land waar we in het dagelijks uh, nieuws niet echt uh, heel veel van meekrijgen. Maar het is, als ik het goed begrijp, nogal roerige politieke situatie op dit moment, hè? Uh, dat klopt. Die situatie die is eigenlijk al een hele tijd uh, bezig. Uh -huh. uh, maar goed, het, het, dat is wel wat hier... Uh, uh, het nieuws, zeg maar, eigenlijk iedere dag uh, bezighouden. Er is altijd uh, wel weer iets anders uh, te vertellen over de, de politieke situatie. Ja. Want, kun kun, uh, je, kun je eens kort uitleggen wat er nu aan de hand is daar? De hand is daar? Uh, nou, de afgelopen vier, uh, vier jaar geleden is uh, er een vredesakkoord gesloten tussen de Maoïstische rebellen en zeg maar het Nepalese leger. Ja. Uh, daarna zijn verkiezingen uh, uitgeschreven, die zijn gehouden. Toen is er een, uh, een soort parlementse... Uh, uh, ...ingesteld wat als taak had... ...om een grondwet aan te nemen. Daar hadden ze twee jaar de tijd voor. En nee, ja. dat, na twee jaar was dat nog niet gelukt. Uiteindelijk hebben ze zeg maar, twee jaar verlenging gekregen. En toen heeft het hoge Rechtshof ...besloten van uh, nu is het mooi geweest. En tijdens... Uh, ...het verstrijken van die... ...eigenlijk de laatste verlenging... ...toen heeft de minister-president gezegd... Uh, ...we ontbinden het parlement. We schrijven nieuwe verkiezingen uit. En... Uh, die zijn nu gepland voor 22 november. En daar is meteen weer heel veel discussie over gekomen of dat wel kan. Uh, in alle districten van Nepal. En uh, of de, het parlement niet weer uh, uh, zeg maar kan worden aangenomen om hun taak af te maken. Dus dat, dat is nu allemaal gaande op dit moment. Ja, want even voor duidelijkheid. Er is dus uiteindelijk geen grondwet uh, geformuleerd of iets dergelijks. Er is een tijdelijke grondwet, maar die moet uh, continu worden aangepast. Uh, omdat daarin bijvoorbeeld stond dat, uh, dat de Constituent Assembly, zoals die heette... Uh, twee jaar de tijd had om uh, een definitieve grondwet vast te stellen. Uh, dus zeg maar van die datum tot die datum. En na twee jaar moest dus er een amendement, een, een, een, een wijziging komen. Ja. En dat is continu uh, het, het geval. En voor de verkiezingen die gepland zijn, moet er eigenlijk ook... Een wijziging komen, want in die tijdelijke grondwet was eigenlijk geen rekening gehouden met dat het na twee jaar niet klaar zou zijn. Dus eigenlijk, er was niks geregeld voor, nou ja, voor eventuele verkiezingen, dus daar moeten nu ook weer dingen voor worden gewijzigd. Maar het probleem daarbij is dat er niet echt een parlement is om die wijzigingen dan ook goed te keuren. Ja, het is een beetje een lastige praktische situatie eigenlijk. Ja, precies. Oké. Okay. Hey, uh, en, en naast dat, hè, we hebben natuurlijk de, de roerige politiek. Hier zijn we druk bezig met, uh, met de sportzomer. Lijkt er soms niet heel belangrijk in uh, uh, vergelijking met de hele wereldproblematiek. Maar hier uh, zijn mensen er erg druk mee momenteel. Het EK, wordt dat bij jullie ook nog een beetje gevolgd? Ja hoor, dat is hier ook groot, groot nieuws. Uh, ja? Vlakbij uh, op straat staat een heel groot scherm opgesteld... Uh, waar echt uh, tot honderden mensen komen kijken... bijna ja, naar iedere wedstrijd eigenlijk. Echt waar? Is dat zo populair? Ja, het is echt heel populair. Het zijn wel vooral mannen. Uh, ja. Maar goed, het is echt heel druk. Dus ik, ben, ik heb één wedstrijd gekeken. En nu zijn de wedstrijden iets later. Ze beginnen hier zeg maar half één... Ja. In de nacht en bovendien is er moesom begonnen, dus het regent heel vaak. Ah, okay. Dus het is nu iets minder druk. Ja. Maar de eerste wedstrijden was het echt heel zwart van de mensen. En die juichten ook bij ieder doelpunt. Maakte eigenlijk niet uit wie er scoorde. Als er maar een doelpunt werd gemaakt, ja. dan Dat, was het feest. Bij, bij Nederland uh, ja, dan konden ze alleen juichen voor de tegenstander eigenlijk. Of, ja. of, of heb, je, heb je de Nederlandse wedstrijden niet gezien? We hebben de eerste wedstrijd gezien. Er is hier een hotel wat uh, zeg maar voor de Nederlanders iets speciaals organiseert. Dus daar ja. zijn we naartoe geweest. Dat was niet een groot succes, <lacht> maar we hebben het wel gezien. De tweede wedstrijd heb ik in, uh, zeg maar alleen gekeken. Want ik kon er niet aan om dat uh, met andere mensen erbij te doen. Nee, uit schaamte. En de laatste wedstrijd ben ik lekker blijven slapen. Ja, precies. Ik heb hier, uh, dat is wel gewoon misschien de eerste wedstrijd. Keken we op de, ken je de EO Jongerdag? Misschien van vroeger? Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Voor de mensen die luisteren die denken, eh hey jongen dag. 30.000 jongeren in een, in een stadion, het Gelderdoom in Arnhem. Daar keken we met z'n allen toen s'avonds die voetbalwedstrijd... Nederland-Denemarken. Oh. En dat was tijdens de wedstrijd heel gezellig. Maar na afloop was het inderdaad wel een beetje een uh, dode sfeer. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, dat, uh, dat zijn... Uh, uh, uiteindelijk is het natuurlijk uh, mooi om te kijken... maar uh, slechts, uh, slechts onbelangrijk als je het vergelijkt met wat jullie daar eigenlijk doen. Want jullie zijn hoe lang geleden? Jij, je vrouw en geloof ik, twee kinderen... Klopt. Hoe lang geleden zijn jullie naar Nepal gegaan? Uh, februari 2009 zijn we naar Nepal vertrokken. Oké, okay, zitten nu ruim drie jaar. Ja. En Kun je eens uh, kort uitleggen aan de luisteraars uh, wat, wat jullie daar doen? Uh, we zijn uh, in 2009 door TIER uh, uitgezonden naar uh, Nepal... om uh, het Enterprise Development Programma, zoals het heette, te ondersteunen. Dat richtte zich met name op uh, het creëren van... Uh, uh, werkgelegenheid en, en ook uh, een inkomen voor uh, arme, met name boeren. Ja? Uh, dat programma duurde tot uh, halverwege. Tot eind. Uh, het, de, de, belast de fiscale jaren lopen hier een beetje anders. Dan zeg maar tot halverwege 2011 uh, liep dat programma. En daarna zijn we hier gebleven als uh, adviseurs, zowel mijn vrouw als ik. Dus ik op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid en Mijn vrouw op uh, het gebied van onderwijs en we ondersteunen nu de, zeg maar de, ja, de onderwijs en de kleinschalige bedrijvigheidsprogramma's van de uh, United Mission to Nepal, de, de organisatie waarna Tier ons heeft uh, uitgezonden in 2009. Ja, want dat is de, de stichting Tier, de organisatie van waaruit jullie uh, daarheen zijn uh, verhuisd eigenlijk hè? Want, want dat je zegt, hè, uh, uh, adviseren uh, op het gebied van, uh, van bedrijvigheid, et cetera, is, is dat dan vooral beleidsmatig of is dat echt zo'n heel praktisch advies? Uh, dat is uh, heel praktisch. Wat we, onze rol is met name uh, een, een link, uh, een verbindingsfunctie tussen uh, aan de ene kant uh, organisaties of instellingen in het buitenland die uh, programma's, armoedebestrijdingsprogramma's in Nepal willen ondersteunen. En aan de andere kant naar uh, onze collega's die zeg maar in, de, ja, in het veld of in de werkgebieden uh, aanwezig zijn. En daar met, uh, met de mensen daar uh, programma's of eigenlijk plannen maken van wat te doen. En ja. die plannen uh, ook gaan uitvoeren. Daar, daar helpen we en ondersteunen we ze in. Oké. Okay. En, en wat zijn die plannen? Wat is zeg maar, het, het concrete werk waar jullie mee bezighouden? Of tenminste waar, waar, de, waar de mensen zich mee bezighouden die jullie adviseren om het maar zo te zeggen? Uh, nou, UMN, dus de, de lokale organisatie waar wij voor werken... die yeah. heeft in zeven gebieden van Nepal een kantoor. En in die gebieden werken we weer samen met uh, zeg maar, plaatselijke organisaties... Uh, die uh, in allerlei dorpen uh, aan het werk zijn. Okay. En uh, ja, die zijn dus bezig met het, het trainen van leerkrachten bijvoorbeeld... of uh, het, het trainen van boeren of het helpen van boeren... om. Uh, Bijvoorbeeld organische landbouw uh, te beoefenen. Of wat we ook doen is, uh, omdat een belangrijk punt is zeg maar de markt. Als mensen iets hebben gemaakt of iets geproduceerd van waar, waar verkopen ze dat dan. Dus ja. We proberen ook in samenwerking met die lokale organisaties een link te leggen tussen zeg maar, de boeren die iets produceren. En de handelaren en, en de, de plek waar ze dat dan kunnen verkopen. Zodat ze ook daadwerkelijk uh, geld krijgen voor wat ze uh, hebben verbouwd. Ja precies. Kun je eens iets concreets noemen van jullie werkzaamheden, die van jou... of jullie gezamenlijke werkzaamheden van de afgelopen weken, wat je echt is bijgebleven? Um, nou, iets heel concreets. We gaan dus regelmatig op bezoek naar, uh, uh, ja, naar de districten, zeg maar. Het zij in de, in de bergen of in het vlakke deel naast India. En een tijdje geleden is mijn vrouw met... Uh, een bezoeker vanuit het buitenland... een aantal scholen wezen bezoeken. En daar kwamen ze een meisje tegen. <coughs> Pardon. Sins. Die, uh, ja, dus dat is iets wat je dan gewoon tegenkomt. Dus het doel was om die school te bezoeken. Maar ze zagen een meisje wat een heel groot uh, gezwel had eigenlijk... op haar, op haar voorhoofd. En oh. Uh, oh. Nou ja, die, die man, die bij haar was, had zoiets van... ja, ik wil, ik wil dat meisje graag helpen. Dus... Uh, dat zijn we toen gaan onderzoeken. En uiteindelijk is dat meisje met, met hulp van die persoon uh, uh, financiële ondersteuning naar Kathmandu gehaald en geopereerd. En dat was best uh, ingewikkeld, want het leek eerst gewoon een gezel wat aan de buitenkant zat. Maar nadat er een scan was gedaan van haar hoofd bleek dat het, uh, uh, ja, dat het eigenlijk het probleem in haar hersenen zat. Dus dat haar, nou ja, haar hersenpal moest worden gelicht als het ware. En dat van daaruit uh, dingen moesten worden geopereerd. En dat is echt... Uh, dat is in Nederland al een zware operatie. Uh, laat staan hier in Kathmandu. Ja. Maar jeetje. goed, het meisje is wel geopereerd. en uh, de operatie is goed verlopen en uh, ze is volledig uh, hersteld. Dus ze moet nu nog wel, uh, omdat ze zo'n uh, uh, zeg maar plastische chirurgie heeft, ze nog wel nodig. Dus om het wat mooier te maken. Ja, begrijpelijk. Maar uh, dat, dat is gewoon heel bijzonder, omdat dan, uh, ja, dat zijn zeg maar een soort extra iets wat je. Wat je niet opzoekt, maar wat wel op je pad komt. Ja. En wat ons wel uh, bij is gebleven. Ja, en er is ook wel ruimte voor, hè? Dus naast, naast het advies om ook gewoon dat soort eigenlijk noodhulp toe te passen opeens. Ja, precies. Het is soms lastig. Want uh, met, met ontwikkelingshulp is vaak alles heel erg uh, gebonden aan budgetten. En uh, als het niet in het budget gaat, dan kan het niet. Uh, dus dat meisje stond niet in het budget, om het zo maar te noemen. Maar uh, ja, omdat er dan toch mensen zijn die... Uh, er, er is dan Komt dan toch wel ruimte om, om iets te doen. En dat is wel uh, ook wel weer bijzonder. Ja. Hey, jullie gaan binnenkort uh, even naar Nederland op vakantie, las ik. Ja, dat klopt. Op vrijdag. Is het uh, lang geleden dat jullie hier geweest zijn? Uh, we gaan nu uh, vorig jaar zijn we ook geweest. Dus we okay. gaan uh, zeg maar in de vakantie van uh, onze kinderen. En uh, nou ja, dat is uh, een goede tijd voor ons om om um, te gaan, ook een goede lengte. Ja. Als we langer gaan dan die vakantie, dan uh, zijn er allerlei praktische problemen. En dan, uh, zolang kunnen we ons werk hier ook niet uh, achter ons laten. Nee. Maar voelt het dan, als je hier bent, is dat dan vakantie of is dat thuiskomen? Uh, voor ons is het echt vakantie. We zijn al heel lang uh, uit Nederland weg en uh, we hebben... Natuurlijk familie en vrienden en ook een, een, een, gemeente, een kerk waar we naartoe gaan. Ja. Dus in die zin is het thuiskomen. Maar los daarvan is het is het echt een vakantie. Okay. Krijg je nog wel een beetje mee wat er hier gebeurt qua qua nieuws en politiek? Ja, dat houden we heel goed in de gaten. Uh, via uh, ja, gewoon via de, de de via internet met name hebben we gewoon een vrij goed beeld, denk ik, van wat er in Nederland. Uh, uh, gebeurt al het plaatselijke nieuws, missen we waarschijnlijk. Maar wat er in grote lijnen op in, in Den Haag bijvoorbeeld gebeurt... Dat, uh, nou, dat weten we bijna allemaal. Ja, precies. Ook uh, waar, we, waar ik het bijvoorbeeld vannacht over had met luisteraars... was over de plannen van de VVD om te flink te bezuinigen op de ontwikkelingshulp. Heb je daar iets van meegekregen? Uh, ja, een tijdje geleden toen dat voorstel er kwam en toen er daarna een storm van kritiek kwam. Uh, dat hebben we meegekregen. Hoe het daarna verder is gegaan, dat, uh, dat weten we niet zo goed. Het is wel zo dat dat ja, continu een, een punt van discussie is natuurlijk in, in Nederland. Maar ook binnen ontwikkelingsorganisaties die kijken dan meer van de andere kant van... Ja, als wij minder geld krijgen dan betekent dat dus ook nee, dat we dit en dit en dit allemaal niet meer kunnen doen. Ja, precies. Nou ja, het, het, het wordt natuurlijk nog niet uitgevoerd. Het is een... Het is een... Ja, een standpunt van de VVD, maar de verkiezingen zijn ja. pas op 12 september. Dus tot die tijd zullen er sowieso geen heftige besluiten worden genomen wat dat betreft. Nee, nee, nee. Hé, hey, uh, wat, wat even het laatste wat ik met jou wil bespreken. Jij schreef iets in, in jouw mailtje over een kerk vol gehandicapten. Ja, dat is een... een we gaan naar een Nepalese kerk. Uh, niet iedere week, maar vrij regelmatig op zaterdag. Ja. Uh, de, ja, dat is eigenlijk een kerk die... Um, ja, wat zij doen is mensen die in, uit andere gebieden van Nepal uh, naar Kathmandu komen voor, voor medische zorg. Uh, die vangen zij op en die begeleiden zij uh, tijdens de ziekenhuisopname en ook na afloop en, en in de hele voorbereiding. Dus er zijn heel veel mensen die... Uh, ...op die manier in onze kerk uh, terechtkomen en, en ook, ook blijven hangen. Ja. Uh, en omdat er zoveel mensen zijn en omdat iedereen eigenlijk een beetje anders is dan de rest... ...en het eigenlijk niet, maakt, niet uitmaakt of je uh, geen been hebt of uh, geen handen of geen vingers meer... Uh, ...is het toch een kerk die heel veel van dit soort mensen aantrekt. Ja. En er is op zich een goede balans. Het is niet alleen dat ze, het zijn ook zeg maar gezonde mensen, dus er is een balans tussen ja, mensen die aan lepra lijden of mensen die ledematen missen en mensen die gezond zijn. Mm -hmm. En dat uh, ja dat is een hele bijzondere uh, samenstelling zeg maar qua qua kerkelijke gemeente. Ja. En uh, daarbij komt dat de voorganger, de, de dominee zeg maar, die is ook zelf uh, gehandicapt. Die is een een hele tijd geleden is hij uit een boom gevallen en vanaf zijn middel uh, naar beneden is hij verlamd. Dus hij kan eigenlijk verder niks, niks doen. Mm -hmm. Maar hij uh, leidt onze gemeente met, uh, ja, met veel visie en inzet. Kijk, maar dan uh, zonder, preekstoel. zonder preekstoel? Hij zit gewoon in zijn rolstoel. Ja. Hij zit wel achter iets van een uh, katheder. Waar, uh, ja. dat, uh, ja, hij preekt gewoon vanuit zijn stoel. Oké, okay, mooi. Hey, ho Hoe lang ben je eigenlijk nog van plan om in Nepal uh, te blijven? Het plan is twee jaar. Ja. Uh, dus in 2014 uh, komen we, als alles goed gaat, terug naar Nederland. En dat hangt vooral samen met, uh, niet dat er dan niets meer te doen is, maar met uh, het onderwijs van onze kinderen. En dat we hen willen helpen om op een goede manier in Nederland uh, ja, te landen, zeg maar, en, en een eigen leven op te bouwen. En zijn er dan andere mensen die jullie werk daar nemen? Dat denk ik wel, ja. ja dat is, uh, er zijn wel wat mensen zeg maar, in de horizon die uh, mogelijk die taak kunnen overnemen. Ja. En uh, dat denk, ik denk dat dat wel goed komt. Oké. Okay. Hey, um, Nico, ontzettend bedankt voor de update uit, uh, uit Nepal. Als mensen ja, ja. nog geïnteresseerd zijn in, uh, in jullie werk, waar kunnen ze daar meer over vinden? Uh, ze kunnen kijken op de site van uh, TIER... Uh, ik neem aan dat op de site van van je programma ook uh, een link staat. Ja, nog niet. Ik ga ik straks uh, even erop zetten. Ja, dus het is in ieder geval tier, t -e -a -r .nl. Ja. En uh, de andere site is uh, umn.org.np Dat ja. is de website van uh, United Mission to Nepal. Oké, okay, ik zal de links uh, nog even op de website plaatsen. Ja. Dank voor de update en uh, succes daar. En uh, komende vrijdag dus naar Nederland, hè? komende vrijdag uh, vertrekken we naar Nederland. Nou, geniet er even van. Ik hoop dat het weer dan wel bijgetrokken is, want echt zomer is het hier nog niet. Nee, dat hopen wij ook. <laughs> Goed. Tot ziens. Tot ziens. Ja, dankjewel. Uh, we gaan eventjes uh, bellen en uh, doen we eventjes uh, live een uitzending, want ik had daar net wel eventjes aan de lijn Hanneke van Dam uit, uh, uit Mongolië. Uh, maar, zij uh, was even het tijdsverschil vergeten. Dat is dan iets met uh, zomertijd hier en daar en dat niet helemaal gelijk en Lastig, lastig. Dus we gaan eventjes live uh, kijken of ik haar aan de lijn kan krijgen. De technicus uh, die houdt ze hard vast. Het is altijd wel soms een beetje gedoe, namelijk met lijntjes uit het buitenland. Ik wil nog wel eens wegvallen. De telefoon gaat over. Hanneke, ik zet je gelijk even op de lijn. En dan ben je, als het goed is, nu heel blij mee. Ja. Kijk, ik hoor je. Goedemorgen, Anneke van Dam. Ja, goedemorgen. Wat was het nou precies met dat tijdsverschil? Wat zeg je? Wat was er nou precies ah, met dat, dat tijdsverschil? Ja, ik um, vroeg me af van uh, oh, hoe laat uh, benen ze precies Want in de Mongolië doet heel eigenwijs niet mee aan de zomer- en wintertijd. Ja. Dus het uh, zeven uur tijdsverschil is nu zes uur geworden. Waarom doen ze dat niet? Dus jullie... Ik heb geen idee. <laughs> <laughs> het is een tijdje, ze hebben dat een paar jaar geleden deden ze het wel... en uh, daar zijn ze daarmee opgehouden. Oh. Maar ik heb geen goede verklaring. Nee. En dat veroorzaakt ja. dat je eigenlijk dacht dat wij een uurtje later zouden bellen. Ja. Ja, want hoe, hoe laat is het daar dan nu? Uh, het is nu kwart voor twaalf. Oh, ja. overdag. Ja. Ja, precies. Hé, hey, Hanneke van Dam, ik heb jou uh, nog niet zo heel lang geleden van mijn idee ook uh, gesproken... Maar dat hebben vast veel luisteraars niet gehoord op dat moment. Uh, kun jij eens even kort uitleggen wat jij in Mongolië doet? Um, ja, in Mongolië ben ik ben zeven jaar geleden in de provincie Henting gekomen, twaalf jaar geleden in Mongolië. Ik werk met de Duitse organisatie Help International. Dat is een Duitse zendingsorganisatie die uh, gericht is op evangelisatie en ook hele praktische hulp aan uh, arme mensen, kids. Um, uh, Alcoholverslaafden. Ja. En uh, dat zijn uh, dus dingen die we eerst heb ik uh, in de stad gedaan, vier en een half jaar. En toen ben ik het platteland opgestuurd en daar een uh, project begonnen... dat inmiddels is uitgegroeid tot een uh, ja, vrij zelfstandig project. Dus momenteel bestaat mijn rol meer uit het uh, coachen van de Mongoolse leiderschap van het project. Oké. Okay. Dat is dus eigenlijk een verschuiving van jouw werkzaamheden? Ja, okay. en, Ja, we zitten, ik ben momenteel, ik zit nu in mijn uh, uh, werkkleren wat te uh, schilderen. We zijn aan het renoveren, dus we doen die dingen dan ook samen. Maar, ja, dat is ook de reden uh, waarom ja, ik jou ja, even... Hebben... Ik, ik moest jou geloof ik nu bellen, want je moest nog even... Wat was het, een verfpot uh, dichtmaken? <laughs> ja, ik dacht nou, een kwartier, dan kan ik nog twee uh, kozijnen doen. Die pak ik nog even mee. Dus uh, die verfpot is nu dicht. Ja. Maar... Um, ja, we zijn uh, het, de Hasha, heet dat het uh, terrein waar we op wonen. Dat wordt hier een de Hasha genoemd. Een ja. ommuurd uh, om uh, terrein waarop we een uh, aantal van die hout, houten blokhuizen hebben... en een zaal die de vorm heeft van zo'n uh, Mongoolse keer. Mm -hmm. En daarin houden we gemeentebijeenkomsten... Uh, en ook we hebben maaltijden voor kinderen uit arme gezinnen. Er zijn mensen die zeggen ik wil graag uit de alcohol. En die hier samen uh, een tijdje meedraaien en meewonen. Want het is, het is eigenlijk een soort woongemeenschap. Ja. Omdat onze ervaring is dat je gewoon veel meer ja. bereikt. Als je niet mensen één keer per week ziet. Maar als je werkelijk het leven een tijd uh, met ze deelt. En hoeveel mensen wonen daar dan? Uh, op het moment, ik denk dat hier... Op het terrein zijn er een paar gezinnen en een paar singles. Hoeveel zijn het er bij elkaar? zijn Een stuk of 20, 22 mensen. Oké, okay. en, en vormen zij dan met elkaar ook de kerkgemeenschap ja. of is die nog groter? Ja, die, er zijn ook mensen die van buiten afkomen en meewerken. Mensen die in de gemeente komen of s morgens komen om samen te bidden. En dan vrouwen die zeggen: van nou, ik kom helpen koken voor de kids. Of een paar mannen. Er is ook met een man hier aan het werk die zelf wil stoppen met drinken. En het dan ook fijn vindt om overdag hier te zijn en samen gewoon in de tuin te werken of iets te doen. Dus ja. um, die gemeenschap is groter. Ja, precies. Van mensen eromheen die op andere manieren betrokken zijn. Oké, okay. Is het heel dankbaar werk wat jij dat doet? Of is het ook wel eens dat je denkt van, doet het er op, op, in het grote plaatje wel toe? Ja, ja. Ik, ik vergelijk het vaak met het hebben van een gezin, zoals ik me dat voorstel. Dat ik denk van soms kun je natuurlijk de kids wel achter de hang plakken als je. Nee, waarom? Dat heb ik toch al vijf keer gezegd. Ja. Maar vooral geniet je er heel erg van, ik vind het heel dankbaar werk. Dat uh, ondanks de, de dingen waar je doorgaat en dat je ook de mensen waar wij mee te maken hebben vaak uit een hele kapotte achtergrond komen. Dus ook met veel dingen in karakter van uh, driftbuien... Uh, nou ja, heel veel dingen of veel chaotisch leven en niet weten hoe je dingen netjes uit enzovoort. Ja. Dus daar moet je gewoon geduld mee hebben. En aan de andere kant is het zo gaaf om te zien hoe die mensen veranderen. hun gezichtsuitdrukking verandert, de sfeer in hun gezin verandert, dat ze gewoon op de benen komen en beginnen ook visie te hebben voor andere mensen. Kun je een concreet voorbeeld noemen van zo'n concreet voorbeeld van een geval waardoor je echt zo ja, een, een dankbaar gevoel kreeg? Wij hadden net eerst gisteren we avondeten samen met uh, de man die hier uh, bewaker is. Zeg maar, die woont in zijn keer bij de ingang, omdat je toch de boel een beetje in de gaten moet houden hier. Mm -hmm. En uh, met zijn vrouw en twee mannen die uh, ook net bij ons zijn gekomen. En die mannen zijn allemaal alcoholisten geweest. Yeah. En deze bewaker, Dordtjo heet hij, die hebben we leren kennen. Nou, ik denk... Vijf jaar geleden, zes jaar geleden, hadden we buiten een openluchtbijeenkomst, evangelisatie. En hij kwam voorbij in de auto, zat achterin stom dronken. Dus hij om allemaal niks, maar die auto stopte. En iemand heeft hem een uitnodiging gegeven voor onze gemeente. Heeft hij in zijn zak gestopt en thuis aan zijn vrouw gegeven. En toen is hij weer een week weg geweest, uh, elke dag drinken. En een week later kwam hij terug en zei hij, kom, laten we eens gaan kijken daar. En hij is zondag dus met zijn vrouw in de gemeente gekomen. De reden dat hij dronk was dat hij heel veel pijn had in zijn lichaam. En daar om zichzelf te verdoven was die hij gaan drinken en verslaafd geraakt. Hij heeft die nacht, hij is in de gemeente gekomen voor zich laten bidden en heeft toen heerlijk geslapen. En gewoon gedacht: ik voel me zo vredig, ik voel me zo anders. Dit moet echt zijn en hij heeft zich bekeerd met zijn vrouw. <coughs> En hij is zo veranderd, maar dat ging ook niet van over een nacht ijs. Dat was dus een man die uh, soms heel driftig kon worden. En hij zat dus gisteren net te vertellen dat hij vroeger, als hij kwaad werd, hij was herder op het platteland met schapen. Dus die hebben allemaal een geweer om de wolven uh, gewoon uh, onder controle te houden. Yeah. Maar dat hij dan naar buiten ging met zijn geweer en net probeerde mensen dood te schieten als hij kwaad werd. En dat is dan godzijdank niet gelukt... Nee. Zij heeft gemist. Maar dat je denkt, dat was zo'n wilde, agressieve kerel. En nou is het gewoon een schat van een man waarvan ik denk, van hij heeft dat jachtgeweer nog liggen. Maar ik heb echt geen angst dat hij hier daarmee op mensen gaat schieten meer. Ja. Dus dat vind ik geweldig, zulke dingen. Hoe je ziet dat mensen echt van binnenuit veranderd worden. Ja. Niet alleen gevoed of een beetje... ...medisch nee, behandeld door een project. Het, dat klink, het, het klinkt zo wel waardig. bijna te mooi om waar te zijn, zo'n extreem geval die opeens dan... Uh... Ja, maar we hebben bijna het grappige is dat bijna al onze mensen die we hier hebben... ...hebben dit soort extreme verhalen. Dus okay. dat heeft aan de ene kant dat hier dan een paar jaar geleden nog bijna met een baksteen iemand die het hoofd heeft ingeslagen. Ja. Weet je wel, dat je dat soort dingen moet regelen van gesprekken moet voeren en heel duidelijk... Weet je wel, het is in die zin echt bijna een soort rehabilitatie die je doet met mensen. Ja. Maar het is geweldig om te zien dus hoe die mensen werkelijk veranderen. Dus ik vind het heel dankbaar werk om op je vraag terug te komen. Kijk, mooi. Ik, ik las in het nieuws dat er, dat er zware regenval is in, in, in China en ook in Noord-Mongolië. Is, is komt dat ook bij jou in de buurt of niet? Ja, ja. Ons, ik ben aan het schilderen en onze mannen... die hebben net nog een lading stenen van de bergen gehaald... en cement, om de paden te verhogen, want dat stond allemaal onder water. Dus die, hebben, die gaan dan niet piepen of zo. Die denken van, oké, okay, dat moet even anders. Dus ik zei, dat leggen jullie een pad op een pad? Zei, ja, dit, als het regent, het staat helemaal vol. Dus ze zijn, uh, we moesten dus deze week alle... De kers, dus die mongolstenten afbreken ja. op, op ons terrein... en dan uh, cement eromheen doen en geulen graven enzovoort... omdat okay. uh, we veel wateroverlast hadden. Maar zitten zit jullie in een soort dal dan of zo? Mm, nee, maar het is hier zo... Uh, het is misschien wel een vallei, maar het is vrij vlak, de, het gebied waar ik zit. Ja. Maar die grond is zo weinig gewend aan water... Dus op het moment dat het komt, en de hele infrastructuur, de straten. Dus ik ben hier vanmorgen heen gelopen. Dan moet je echt een weg zoeken om de enorme plassen en uh, geulen. Dus twee dagen geleden kon je echt niet meer droog voeten. Maar, en ja, dat is elke zomer hetzelfde. Dus ik okay. denk er niet eens meer over na. Maar het is er niet, uh, gewoon niet gebouwd hier op uh, veel regen. Nee, het is geen, het is geen Nederland. Ja. Wij, wij zijn wel gebouwd op veel regen ondertussen. <laughs> ja, jullie wel. Behalve de overstroming, er zijn, er zijn binnenkort ook verkiezingen in, uh, in uh, Mongolië. Maar ook, uh, dat is dan voor nieuwe parlementsleden. Maar wist je dat binnenkort ook in Mongolië de nieuwe Miss World uh, wordt gekozen? Een nieuwe? Miss World. Ja, het is uh, natuurlijk uh, onbelangrijk. <laughs> oh, daar ben ik niet, uh, <laughs> niet van op de hoogte. Daar ben ik niet van op de hoogte nee. Miss World verkiezingen. Je bent niet ingeschreven. Er zijn wel uh, vrouwen die meedoen en er lopen ook prachtige vrouwen hier rond. Ja. Maar dat uh, is me even ontgaan. Ah, oké. Okay. Nee, okay. Dus hier zijn vooral overal hangen posters van enorme... Ja, ze zien er al gezette mannen met pakken die zeggen laten wij het land ontwikkelen, laten we vooruitgaan dat je... En onze mensen ook zeggen, het is zo'n over aan keuze. En ze zeggen allemaal hetzelfde, ik weet niet wie ik moet kiezen, weet je. Oh ja, dus is een be beetje... Grote politieke beloftes. Ja. ja, en alles staat vooral in het thema van uh, economische ontwikkeling. Want Mongolië is eigenlijk wel heel erg uh, aan het optrekken uh, economisch. Ja. En dat is natuurlijk iets waar mensen dan uh, opspringen en zeggen nou verder Weet je wel, veel nieuw, groter. Ja, precies. Dus dat zijn de meeste slogans van de verkiezingen. Ja, maar het is dus meer uh, wie, wie het hardste roept uh, dan dat er echt ook uh, inhoudelijk wordt gedebatteerd. Of dat mensen er echt zich in gaan verdiepen in, in de partijprogramma's of iets dergelijks. Ja, ik zie hier gewoon een aantal mensen die er heel druk mee zijn. Maar die zijn vooral druk met het uh, campagnevoeren. Ja. En het is natuurlijk ook, heeft het mee te maken dat de mensen waarmee wij werken... Nou ja, die ik net stellen die dronken... ...op straat hebben gelegen, die hebben niet veel gedebatteerd. Die denken gewoon, hoe kom ik mijn volgende dag door? Ja. Dus die zijn ook van nature al, of van door hun omstandigheden... ...wat minder in de details uh, geïnteresseerd. Precies, Je hebt wel wat maar, anders in uh, je hoofd. Dus, ja, ik, dat viel me op. dat je Eigenlijk onder mensen, ik vraag dan ook aan de mensen... Goh, ...weet je wel wat je gaat kiezen en hoe? En dat daar heel weinig... Uh, dus of, dat mensen, of dat sommige mensen zeggen oh ja, ik werk mee aan die en die campagne maar dat is ja. gewoon is omdat ze daar dan een zakcent voor krijgen. Precies, het leeft niet denken, echt. Ja, oké. Okay. Ja. Nee. Hé hey, Hanneke, ik kan me herinneren... Als ja, ik, als... ik weet zeker, ik spreek niet voor het hele Mongoolse volk. Nee, hiervan, maar precies. dat is gewoon wat ik om me heen zie en wat me ook een beetje verbaasd heeft. Dat je, ja. nou... Dat ja. valt een beetje tegen. Hanneke, ik, ik kan me herinneren, moet je even me helpen of het goed is. Vorige keer dat ik jou sprak... Toen had ik het over hoe lang je nog in Mongolië bleef. En toen uh, hoorde ik volgens mij dat jij een nieuwe liefde ergens had, uh, op, de, op de kop had getikt. Ga ja, je ja, het goed onthouden. Ja, een van de redenen waarom mensen hier zo verschrikkelijk aan te renoveren zijn. Ja, ja dat moesten we zo, sowieso doen. Maar we hebben een groot feest uh, over twee weken. En dat is eigenlijk mijn afscheid of uitzendvies. Ik, ik ga in augustus uh, vertrekken naar Engeland. Ja. Inderdaad, om uh, eind augustus in Engeland te gaan trouwen. Oké, okay. wauw. En uh, ja, in... <laughs> ja ik denk nou, laten we het eerst over het werk hebben. Ja, absoluut. Ja. Het is uh, een big happening. Dus mijn verloofde die komt uh, volgende week hierheen en ook een paar mensen van uh, Uit Hands de stichting, die ons hebben geholpen ook ja. om dit project hier financieel uh, rond te krijgen. Ja, om uh, gewoon grote feest te vieren, gewoon te zien van nou, wat er gebeurd is. Ja. En uh, ja, mij ook. Ik denk, ik wil niet gewoon zeggen, oké, okay, low. ik ga maar. Dat is een heel proces geweest, ja. waar ook het team goed bij betrokken is geweest. Precies. Dus die willen mij uitzenden, zo gezegd. Uh, Mooi hoor. Dat, we we, maar, mo zeg, zeg, we, we ja, moeten alweer ja, we afsluiten, we Anneke. Over mijn uh, bruiloft, wat zeg je? Ik zeg, we moeten alweer afsluiten. Over 23 seconden begint het nieuws en dat is altijd een keiharde deadline. Ja, ja. Maar ik, ik vind het ja. mooi nieuws. Ik hoop je nog eens te spreken na misschien het, het grote festijn. Veel plezier alvast daarbij. En uh, dank ja, voor jouw ja. update uit, uit Mongolië. Ja, ja. Ik heb een uh, dan de volgende keer een andere telefoon. Dan ben ik in Engeland. Oké, okay, prima. Doen Dat we dan. Ieder alle luisteraars een uh, hele fijne dag.